Dat uh, het <middels> je Dat is een geleden, zijn we, zijn Daar zijn we weer, daar een uh, week van hard uh, werk en wat hoor ik. hoor raar wat hoor ik zijn nou Zijn Mubbel? We zijn begonnen, Kijk, en... Dick. Oh, daar ben jij, wat uh, zei zijn... je? We zijn wel begonnen. Zijn wel begonnen, je hoort het begin. toen alles is toen gezegd, we hebben het excuus, geen excuus dames afgeleid. Uh, Even afgeleid. Uh, een week, Dick? Ja, een week. Goed, ja. we gaan gauw beginnen, want we hebben nog meer te doen. We zitten uh, boodschappen thuis. Oh, wat hebben we weer gedrukt op de gang? Goedemiddag. Ja, kom. Goedemiddag, waar moet ik zijn? Ja, waar moet ik zijn? Door. Hierheen ja. Nou, wacht hoor hier. daar. Hoor, wacht wel. Wat He? is dit nou allemaal op de groot? Wat gebeurt er nou allemaal? He? Wat gaan we nou? Wat begrijpt gij wat? Ik hoor hem heen. Daar is het hier. Ja, Waar moet ik zijn? Ik wil het goed doen. Ik ga het goed doen. Ik ga het goed doen. Ik wil het goed De groot? wat gebeurt er nou allemaal? Mag ik nou even weten wat er gebeurt? Want wat is dit allemaal? Sorry, sorry dik op zo. Ja, voor de middag. Is het hier? Uh, ah, ja. Ja. Waar waar moet goed... ik ja. het goed allemaal. Goedemiddag, goedemiddag. Maar die gaat slaat die nou allemaal, allemaal op De groot ga ik nou even weten? Ja, nou, even, ja, nou, even nou hoor, even, nou, even, alhoog, even wachten, nee, even, even stop, even... Ja, ik vind het wel. Ja, van, even stop ja, nou, wat gebeurt er? Even, even stoppen met die deur. Wat gebeurt er nou allemaal ja, we hier? We zijn stemlokaal. Stemlokaal? Ja. Wat, wat nou stemlokaal? Wat, wat ik, ik, ik ben het even, even kwijt, wat is stemlokaal? Voor ja, de meneer De Grootverkiezing. Goedemiddag. Goedemiddag. verkiezing, stem, Stemlokaal, wat is nou stemlokaal? Daar dat heb ik hier, dat rode gordijnen. Ik heb dat allemaal op de kop waar te zoeken maar wat nou, woezag? Afgelopen woezag waren er de verkiezingen. Dat het het zijn ja. is toch al lang afgelopen, Zing, de verkiezingen? Al we al hebben daar nou geen meen, verkiezingen. We Ja, hè. de meneer de Grootfanclub, hè? De, de, de, de, al, groot Want is nou de meneer de Grootfanclub. Wat valt er nou te verkiezen met de meneer de Grootfanclub? Ik ga er weer vandoor, hè? Tot kan. de nieuwe voorzitter. Wie wordt de nieuwe voorzitter? Nou, dat moet blijken uit die verkiezingen. Maar wat is er dan voor een. Waar is de verkiezinglijst? Wat is er nou voor lijst? Die kan ik dan allemaal kiezen dan? Hier heb je het stembiljet. wie hebben hier? Lijst 1. Ja, dat, uh, Voorzitter, lijst 1, ja, kandidaat, meneer De Groot. Ja, dat ben ik, hè? Voorzitter. Ja, maar verder staat er niemand op. dit is er nee. een lege nee. lijst. Er staat een lege nee. lijst met alleen maar meneer ja, De Groot. Je kunt niet, je... Een verkiezingslijst, dat is, dat, dat is de keuze. Oh, ja. Wie kan daar ja, dan kiezen? Allemaal, ja, of... hier kun je ook kiezen, hoor. Dan kan je ook kiezen. Ja. wat wat kan je Ik kan helemaal niet kiezen. Wat valt er af Ik kan kiezen ja. op meneer De Groot. Nee, ja, maar er staan uh, twee vakjes uh, standaard. Ja, maar de naam, ja, meneer de Groot, met twee vakjes. Ja, als ik dit vakje rood maak, wat heb ik dan? Dan ben je voor. Tuurlijk. Oké, okay, dan ben ik voor en ja. maak ik dit groot. Dan ben je niet tegen. Dus dat hey. rijdt boven. Is. Ik zou, uh, je eh... Wat je kan is het nou? Het ik ben voor. Uh, ik ben niet uh, tegen. Dat is toch hetzelfde. Ik moet er, dat ik, ik kan alleen maar als ik, voor, als ik niet tegen ben. Dat is toch hetzelfde als dat ik voor. Nou, ik, voor nee. ik kan er niet voor als ik er nou tegen ben. Dan moet je niet uh, invullen dat je voor bent. Nee, maar dat staat... Ik heb alleen maar een keuze tussen dat ik er niet tegen ben ja, en dat ik er voor okay, ben. Keer, maar als ik er nou niet voor ben... Dan moet je niet dat eerste vakje... Nee, als maar je dan moet je toch... Als je dat invullen, je, je, je, dat invullen, je, je als, Dan je moet je toch inkeurig gewoon, ja, dan moet er ook een vakje dan, tegen... Maar nou, Wat moet ik nou... Als ik nou... Ik ben, als ik nou tegen ben, wat doe ik nou tegen ben? dan kom je gewoon niet opdagen. Ja, dus, dus ik kan nergens invullen dat ik tegen ben. Nee, maar dat begrijpen we wel, want anders was je wel op komende dagen. Maar is dat nou, voor, dat is toch geen verkiezing, je kan maar op één man kiezen, en de enige die je kan kiezen is hij! Bedankt hè, ja, dat vergeet ik. Ja, ja, ja tot ik, uh, ziens, ik heb ook bedankt. een, dat uh, is misschien ook wel... Leuk. Ja, dan, ja, hoor, bedankt, is, ja bedankt Ja hoor! Het is misschien ook wel leuk voor je, ik heb ook een uh, verkiezingsspotje lopen. Ja, ja hoor. Ja, bedankt, ja hoor, ja, bedankt! Tot ziens! Dit is toch niet normaal! We Ja, we gaan er allemaal mee! Het beste! Ja, het beste! Bedankt voor het stemmen hè! Dit is toch niet normaal! Een moet er een heel stembureau wordt erin Ik heb ook een verkiezingssp Ah, dat okay. krijg Een verkiezingspotje? Ja. wat voor verkiezingspotje? Nou, luister man! Wat is dit dan? Stem. Lijst 1. Stem. Meneer. De groen. Kom maar, Piet van Galen. Piet van Galen heeft de lekkerste sandalen. Stem. Meneer. De Groot Piet van Galen. Stem. Lijst 1. Stem. Meneer. De groen. Kom maar, Piet van Galen. Piet van Galen heeft de lekkerste sandalen. Piet van Galen. Is dit nou weer wie? Ja, maar... Wat is hier nou Piet van Galen? idiot, de lekkerste sandalen. Ja. Want je gaat, dat is een verkiezingspoort, dan ga je toch niet reclame maken voor Piet van Galen met ja, de lekkerste Sandalen? Nee, maar Piet van Galen is de campagnesponsor, die financiert... Die betaalt die wat wat dat allemaal, al, al, al, wat een ja, rol. Ja. ja, die betaalt alles. Ja, die betaalt alles. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag, hey. Pietje. Hey. Goedemiddag, mijn naam hè? Piet, Piet van Galen. Piet van Galen, Gale, van, van, ja, ja. van, van, van de Lekkerste Sandalen. Ja, kijk, hij werkt wel, he? die slogan. Ja. He? Ja. Ja. Ken ja, hem he? He? ik heb hem maar één keer gehoord. Eén keer gehoord, ik heb een impact die slogan hebben. Piet van Galen. Heeft de... Lekker zijn sandalen. sandalen. Lekkere sandalen. Ja. De hele stad praat erover. Iedereen die ja. hé hey Piet, wat een geweldige ja, nou, maar campagne. En natuurlijk over de grote, natuurlijk, ja. daar moet iedereen over praten. He? He? Iedereen he? over de groot. De iedereen groot. Nee, over de daar hoor ik niet wat over. Maar over, maar over, maar over maar, de Piet, hey Piet, geweldig. Hoe is het oh, met je, je sandalen? Ja. Hey, Piet, Pietjoe. Hé, Piet, hoe is het met je sandalen? Wat zijn nou, dat dan voor sandalen? Dat zijn hele lekkere sandalen. Heerlijk, ze zitten echt geweldig. Heerlijke sandalen. En verkoopt u er veel van, van die sandalen? Nee, ik verkoop ze helemaal niet. U verkoopt ze niet? Ik zal wel geen. Ze zitten, heerlijk. Die ga ik toch niet verkopen. Nee, Maar u verkoopt nee, verkoop toch sandalen. Nee, maar ik verkoop uh, geen sandalen. U verkoopt geen sandalen. Nee, nee. Nee, ik, nee, ik verkoop helemaal geen sandalen. Ja, je hebt een groentewinkel. Ja, ik heb een, een groente groente groe, winkel. Groe, ja. groentewinkel. groentewinkel. Ja. En u maakt reclame. U u, u, u u hebt de lekkerste sandalen. Dat heb ik ook hier. Ik nou. heb ze aan. Hier, kijk even. Dat is echt ja. een lekker. Wil ik ja. u ze dus ook even? Ja, ja. ja. Nou, dat mag geen ja. probleem hoor. Ik ga toch niet met die sandalen Ja, Ga weg, zeg. u ze even wil, Ik denk wel even proeflopen. Ik wil Dat heb Ik wil ik wil dat Dat het het even wisselen dan doe de de Die andere is die veel meer hebben doe ja. even doe even het gespje vast. het gespje nee, het gespje hoeft niet. Dat zit er zitten. Sorry, ik heb het zit nodig. lekker. Hoe zitten ze? Ze zitten heel lekker. nou even een stukje rond even lopen. Even Ja, moet even lopen. hoe lopen ze? Ze lopen lekker hè. Ik wist eigenlijk wel met die Hey, hoe, hoe lopen het? Ja, lopen nee, lekker hè? Ja, ja, ja, ja, ik, ik heb niet over het heen, niet overdreven he? De nee, niet overdreven, nee lopen lekker. Het zijn ja. echt lekkerste sandalen ja, die je nou, kent. Nou, ik doe ze weer uit, want ik heb er nou, nou weer eens mag ze nog wel even aanhouden hoor. ik wil Ik heb hou ze nog maar even aan, hou ze maar even aan. Oké, nou gaan nou, nou, nou, nou, we dan nu verder met het radioprogramma. Wat genoeg toch allemaal. Wat hoor ik nou weer allemaal? Wat is er voor lawaai buiten? Dat is onze campagnewagen. Campagnewagen? Wat is er dan? Wat is er de lawaai voor de deur? is dus Harry Nack is uh, dat, we uh, doen het even drama ook. laat de raak nou de, grond... nee, de... Oh. Ja, Hij is een hij is Hij is een hele hij voor ja, dus Hij ja. uh, oh. is Doe de raam dicht, de groot! Doe die raam dicht, de die raam dicht we hebben tijd! Gaat dan, die de, gaat de, de hele op? Ja, natuurlijk, Maar die hele hier rond. Ja, De groot doe die raam dan, raam ook dicht, dat doet die raam, nou, Peter! Doet hij ook mijn programmapunten? Programma ja, die roept hij ook om op. Ja, ik, ik luister, ma, ma, luister maar, dan, luister maar. De groot, ik ben niet geïnteresseerd aan nou, dat zomer, wat zijn die programmapunten? Voor ja, beter gevulde, gevulde koeken, meneer De Groot! voor beter gevulde koeken. Voor meer uitjes op de haren. Meer uitjes op de ja, dat is belangrijk hoor, meer uitjes, uh, dat is toch geen politiek, uh, dat is toch is geen, geen programma. Dat is een idee van mij, het programma, maar meer ha de, de, de haring kan, mag je normaal maar uh, één keer door de uitjes Ja maal, natuurlijk, je haalt de haring, staat ook op uh, een bordje, precies. gelieve eenmaal met de haring ja, door als je de uitjes nou gehad hebt Dan ga heb, ja, je niet weer nee, door die uitjes, heb ik een idee, als je nou een tweede bakje uitjes het tweede bakje ja, uitjes. Uh, en je hebt er van je haring gehapt, ja. dan haal je hem door het tweede bakje met uitjes. Niet uit. door het eerste. Nee, want dat is onsmakelijk natuurlijk, omdat je al aan je haring ja. gehapt hebt. Hè. Ja, ja, dus ik ga hem de gozer. Oh, daar komt er op. Op meneer de golf. Nog een programma punt. Ja. Winkelwagentjes moet oh ja, moeten gratis. Oh winkelwagentjes moeten gratis. Wat is er nou vol een Die zijn toch gratis? Je moet er toch altijd een euro in stoppen? Ja. Maar die euro, dan krijg je toch terug als je karretje weer terug, dan krijg je die euro toch ook weer terug. Nou, maar ik breng het karretje nu terug. terug? Ik, ik neem het altijd mee naar huis. Het kost me keer de hele keer een euro. Oh, oh, oh. Goeiemorgen! Goeiemorgen! Ik ben ja, nog een tijd. Nou, maar voor, wat moet je? Oh. Ja, ik hoorde die geluid. Ah, voor de deur is zegt... oh, nee. echt Zijn we? Kennen we nog stemmen meneer de Ja, dan moet je even met mij hier achter het gebouw. Probeer oh, Waar het hoog, we nou is hallo. De groep. we nou niet ja, is... We zitten Er zitten mensen te luisteren. Zitten de helemaal een stemlokaal. Ja. Daar, maar, ik zit, maar dit is toch. Dit kan toch ook eigenlijk helemaal niet oh, Want ik is zie dit, dit is volgens mij allemaal zo illegaal Als het maar kan oh, zo dan. Een officieel stemlokaal ja. heeft toch een voorzitter Het oh, ja. is een, een man die de verantwoording heeft Voor ja. wat er gebeurt Nou wie ja. is hier de voorzitter jou. Jou. Wie is dat dan Daar komt hij De beënigd voorzitter van het stemlokaal Dit ja, in functie van de voorzitter van het stembureau, hè. Lekker, lekker legaal. Ja, dat is belangrijk, als... hoor, ja, dat er iemand belangrijk. verantwoording heeft. Vooral ja, voor. zeker. daar houden Hé, daar zijn Leo, de meisjes, hè. Ja. komt het er niet uit? Wat is het handel? Kom het er niet uit? uit? Ik waar ben nou niet uit, uit. Wie, wat we moeten stemmen. Je je is stemmen. Ik is een hoe, uh, hoe Ik je kom in de uh, Ik loop nee. vast hoor. Nee. Ik nou, bedoel, het geef is niet. een keuze ja, hebben. Wat moet je maken voor, dat voor dat keuze? Begrijp ik, dat begrijp ik ja, allemaal. Dat niet wat ik moet kiezen. Dat gaat de krop los. O ja. die stembiljetten maar aan mij. Dan wil ik dat wel even voor jullie. Hoe wil je dat dan is Geen enkele moeite. Dat doe ik even voor jullie. Dit kan de als voorzitter. Mag je toch niet de stembiljetten zelf hieraf willen? Zo'n klantenservice ja, kan, je je je je je kan je zeggen, Zo moet je het zien met meneer, Het zo illegaal, nou, nou, dat kan er al al al al als, als, als dit uitkomt, als ja, dit uitkomt. Je moet er ook met niemand over praten, natuurlijk. Dat moet onder ons blijven. Ik heb het niet gehoord, ik heb het niet gehoord. Ik niet je moet niemand praten. Kom op, we we zitten we zitten in. We een chaos toch elke week. En, hangen? Ja. Oh, leo. Oh, oh. Ja, ja. Oh, oh, Ja, Sorry. Oh, is het, oh het is al bijna tijd. Dames oh, ja. hey, he? ja, en heren, hier ja, ja. spreekt de voorzitter van Het stembureau. Oh, nee, Dit stembureau ja. is vanaf nu gesloten. Oh, wat een geluk, we zijn er wel af. dus we kunnen weer gewoon een normale radioprogramma gaan brengen. Nou, we gaan nu de telling doen, hè? We, oh, gaan telling. Tellen, hè? Nee, we gaan de stemmen tellen. Officieel, dat begrijp u wel. Ja, maar dan we, dan gaan. Dan. we gaan nou eerst het radioprogramma oh. even keren. Hier ben ik oh, al, hier is Harry Nack. Hier oh, oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, komt nou. de stemmen tellen. Ik oh, oh, ja, ben zo'n oh, ja, specialist. Ja, de, de goede middag, ja, ja, de stemmen even tellen. Ja, ik ga de stemmen even tellen. Ik ben Harry Nack, de specialist. Ja Als u lang tellen, de stemmen, dan gaan wij even... Prijsvraag. daar oh, ja, dat die dan prijsvraag. Dan tellen, ja, ja. Ja, dat ik wel. Ja, nee, je gaat daar in die hoek zitten tellen. Ja. Harry, jij gaat op dan met oh, die oh, prijsvraag. Dan dan ja, we heel erg spannend. Ja, ik ben ook benieuwd. Ja, ja. Ja. Heel erg spannend. Wat is er nou heel erg spannend? Nou, ja, wie de wint? Wie de wint? Wie de wint? Dat is wat van tevoren duidelijk wie de wint. Nou, kom op met de vraag van de, van de, van de, van de vorige. Ja. doen allemaal. Hè? Uh, wacht even. Hey, uh, kijken, ik moet even kijken. De vraag van vorige week, die weet ik eigenlijk niet zo. Hij stond op het record. Harry, kan dat wat rustig. Ja, maar ik moet, ja, maar ik moet ja. op de stem in je Ja, maar daar hebben we toch last ja, van, als je ja, te uh, tellen in die hoek. We zijn niet toch met een radioprogramma bezig. Ja, maar uh, bezig. Ik, moet, ik moet toch tellen, hè? Ja, ja. dat moet je zachtjes tellen. Weet ja, ik veel, dan ja, doe dan uh, je uh, op een andere manier. Dan, uh, uh, dan ga je op je vingers tellen. Je ja, kan het op je vingers tellen. ja de, ja, op, stellen. Op de ja, ja. horen hebben we er geen last van. Oh, oh natuurlijk. Uh, uh, ja, gewoon dat ik uh, het op mijn vingers Gewoon op de vingers tellen. Kunnen wij door met het programma. Ja, dat wel gelijk, die was... Had je op je vingers, maar dan zonder geluid oh, natuurlijk! Oh, zon, ja. Je gaat er niet oh, op je vingers en dan te tellen! Ja, natuurlijk zonder geluid. Nou uh, kom op, dan gaan we met de uh, prijs. Uh, Leo, zou jij uh, misschien die uh, vraag van vorige week nog een keer kunnen ophoesten? Uh, vraag van vorige ja. week? Ja, dat is, een, uh, dat is een probleem. Een probleem? Ja, nou Weer ja, die, uh, die, uh, die, die nou stond in? op die cassette recorder nee, wij nu nog wel. Ja. Uh, die oh, heb, ja! Uh, je hebt voor elkaar het uh, ja. raam uitgegooid. Ja, Ik nou ja. dus ja. heb daar nog heel veel uh, problemen mee oh, gehad. Oh, met, ja, nou ja. met die kleinkinderen. Ja, maar dat, is ja, dat, maar dat was huilige geblazen. Nou, toen toe ik, ik thuis kom... kwam. Maar waar is de cassette? Ja, ja. ik zeg Dik, heb ik hem kom... door kom... het raam ja, gegooid. Ik koop wel een nieuwe cassette-recorder. Maar de vraag van vorige week. Wat was uh, ja. die vraag van vorige oh, ja, week? Ja, dat he, moet ik weer even bellen natuurlijk. Ja, hè, want dat heb ik vorige week ook opgelost. Toen heb ik Peter de Vries even gebeld. En die heeft die vraag gesteld. Dus dan zal ik hem weer even. wachten even hoor. Mogen Ik heb tegen. hem, ja. Hallo? Hallo? Uh, hallo? Ja, met Peter de Vries. Ah, Peter, je spreekt met de uh, dikke Leo. Kun jij de vraag van vorige week nog een keer stellen? Nee. Leo, met dikke Leo. Kun jij de vraag van vorige week nog een keer stellen? Leo ja. Met dikke Leo. Le le Peter. Je Leo, ja, dat was de vraag. Leo Wie? Oh, ja, le dat Leo is wie, de... dat ja, is de, de vraag? vraag. Ja. Leo Oh, dat, dat was de vraag. Ik bedankt hè. Waar zit je? Oh, dat oh. Oh, lekker hè? Oh, bedankt hè. Ja, ik heb een leuke antwoorden. gehad, bijvoorbeeld Michel Heijmen uit de Nijmegen. Dit ja. in Nijmegen, ja. Michael Heijmen. Well, well, well. nou, ja, wat wat maak je Leo Wie. Leo Wie. Ja, inderdaad ben ik het. Leo Wie, de broer van Lowy. De broer van Lowie, Ja, dat is wel Deze is ook goed, Luke de Bruin. Het is alleen Luc de Bruin. Ja? Luc de Bruin. Luke ja. de Bruin. Uh, uh, Leo, wie? Leo wie? Leo is alleen Leo als een Leo op straat. Leo, ja, hij is zuiver, hè? Ja, oh, heel het ook Heel goed, hoor. van de ja. okay. leven. Oh, okay. okay. nee, nee, nee, nee, nee. Wat is er nou, nou? Wat is er nou? we zitten midden in de prijs. Maar wat? Ja, vallen, ja, we we niet, gaan nou door met tellen. Wat ja, maar is er nou? Dat gaat wat is er nou? Niet. Ik heb geen vingers meer over. Geen vingers oh. meer over? Wat is er ja, nou? Wij, nou voor wij, in? Was bij tien? Ja. Ja. op mijn vijf toen maar eens op. Dan ga je verder met je voeten. Je moet de tenen van je voeten verder tellen. heb je er nog tien! Dat doe je. Dan moet ik weer opnieuw beginnen. dan begin je weer opnieuw. Nee, ik ga Nee, ik Die win jezelf! Oh ja, nee, nee, ik! je dat Raymond dat weet ik niet. Raymond Loon, ja. Leo Wie. Leo Wie. Hallo meneer Wie, met Raymond van Loon. Doet u maar een Bobby Pankang met Nassie en twee lopjes. Nee, een die is niet mis hè. Die is niet mis hè, dat is wel een de winnaar. Nee, eh. Dan Janssen uit Ter heide heb ik hier. Is dat de Nee, niet. Leo uh, uh, Leo, wie? Leo, wie? Leo wie? Leo Part voor mijn Part Leo Ja, die zijn van die tanks Oh, een Leo Part! Ja, Leo Part natuurlijk! Nou. Leo Verschuren uit Tilburg Maar Domin er ook weer bij? Ja, die was oh, ook ja, dat een, een Brabants humor. Ja, die hebben we wel Leo wie? Nou, Leo, nou. de man van de buurvraag van de Slager op de Hoek, je weet wel naast het café Kom te winnen, nee? ah, daar komt de winnaar. Ah, dan komt de winnaar. Nou, daar gaan we Ik uh, uh, ben Ja, dat is een, uh, dat is een probleem. Uh, Kijk, ik had uh, met die op die recorder, uh, die oh, naar buiten oh, meer, is. Uh, naar af, die af, af, af. Af. ja, die, ja, die heb uh, meneer van elkaar oh, de cassette recorder oh, naar buiten, ik, ik, ik. Naar buiten ja, gegooid. Weet je wat? kleinkinderen die hebben erg, hebben wat ondersteunen natuurlijk. Die waren niet te troosten. Er stond een kabouter plop stond erop. het is altijd leuk om dansen. Elke morgens dan staan op mijn buik te dansen ja, met de kapitein. Ik heb buitengrond Als ik wel nou even de geluidswagen, uh, geluidswagen bij de je uh, de, de tune wat spelen. springend. Nou geluidswagen, hè? Ja. Dat doe ik even in het raam. oh wacht naar wacht, naar wacht nou even met dat raam. Oei, hey, oei, hey. oei, jongens. Kunnen jullie even de bataartje nog even afspelen? Vind je niet die muziek te groot, die oh, zet niet... zich uh, uh, vind van? Eeeh, dat! Vind die verschrikkelijke muziek, hè? Nou, uh, Leo, jij een het, ja, het zakje, Ja, maar waar zit het zakje in deze het muziek, zakje muziek ja, aan? Ja, de... ik geef het aan, hè. Komt um, hij aan, hoor. Eén, twee, ja! De winnaar! Heel ja, goed, Leo. Je aan, en dan de winnaar is deze... Ja, wind have, de de daar is. Gaat de muziek eruit? Ja, Zet hier maar, hey geef die af en dan laat die muziek uit. Zet de muziek maar uit jongens! Sir! Harry, Harry, Harry, loop even naar beneden! Harry, even dan loop even naar beneden zeg even dat u die muziek uitzet! Ik zit te tellen! Ik zit in 19! Nou, da, dan begin je! Vlieg maar op! Ja, maar dan ben ik weer opnieuw! Ja, dan begin je straks weer opnieuw! Kom naar beneden, doe eens even die muziek uit! Mag ik even niet I belong, dit is ze niet normaal meer. Ja, nou ja, dat heb je wel. Ja, dan, kom op, nou maar, nou, daar is Harry beneden nou. Ja, weet ik niet, ik zie hem niet. Hij vast er waar de winnaar is. De winnaar, uh, Leon. Ja, ja, ik, ah, ik al, al? Wie is de winnaar? Ja, boven op papier. Die ah, hierbij, waar, waar, waar boven op papier. Ja, ja, ja, ja, nou, oh, hier zou, ja, die ga ik ja, voorlezen. Ja. hè? Ja, Gelukkig. De, de muziek is er. kom op, je wordt even snel de winnaar. Wie is de winnaar van de? Kom op, even tempo, tempo, tempo, kato. Waar staat die? Ik borst een met je koud! Hallo, ik sta niet voor mezelf in! Eh, uh, wacht even hier zo! Die brandweer! die, hier die oh, je hebt Ik die brandweer verder waar zijn we gebleven uh, ja waar ben je weer ik heb ja, ze allemaal nou niet rood gezet. oh dat is ken ik het eens even ja, ja, kijken hè waar staat hij ja, ja, oh hier ja, zo ja dat is Michel van Landsleger oh hier oh ja nou we hebben kleur dus ik zie wat is dit rood? Is dit? Oh, nee, ja, dat is ik niet schoen. zien hè, dat dus maakt mij niet uit. Maar in ieder geval, hij woont in de Mobi nee, Dijk Dat was de, ja. de, de, de roosterveld. Oh, dat ja, nou ja, ja. ja dat oh, oh, de dan de die de kleur. De ik ben ja. dan natuurlijk de die de gaat het de letters gaan dansen. dat is in eh waar in de in de Ridderker. Nee. Oh ja, nou ja, goed dat bedoel ik ook eigenlijk. zeg het dan ook In ieder geval in Friesland. Nee, in Noord-Brabant. Laat maar. We kijken door. Het was zo leuk. Oeiowi. Dat is toch ...die eikel Ikower. die elke uitzending probeert het adres van de winnaar voor te lezen. nou oh, <laughs> oh, dat is schaar! Zeker winnaar! Zeker winnaar! Hé, ik Ja, die is tuinbaar hoor. We gaan nog de nieuwe Ja, maar ja, again... niet... ja, ja. dan wel snel, hè jongens. Even tempo, hè. Kom op nou, we zitten aan de tijd. De vraag van deze week is... Welke gek gluit nou een brandplusser in mijn nek? En uh, mocht u hier een uh, leuk antwoord op weten, e-mailt u dat dan maar, dik voor mekaar, apenstaartje.tons.nl Oh, schrik, hoe dan hier? Eh, uh, wat zeg ik ook weer? Uh, ja, namens heer, uh, het is weer zover. Ook in deze verkiezingsuitzending zijn hier toch wederom de 30 seconden van onze hele rechte meneer. De Groot! Ja. De 30 seconden worden mede mogelijk gemaakt door Piet van Gala. Piet van Gala voor de lekkerste sandalen. Hallo, Hallo he, Hier is meneer De Groot. Uh, Dirk. Uh, Piet van ja. Ik uh, kan helaas niet de uitslag van de uh, meneer De Groot van de met. uitslag? Nee. Nou, wat is nou voor ons? Al die tijd is er ja. een stembureau, een toestand. De hele ja. uitzending ligt door elkaar voor uh, de ja. stemmen ja. van voor, uh, voor meneer De Groot. Daar nou zijn we zover. Nu komt de komt er geen? Uh, wat is nou? Nee. De, waarom de, uit, wordt er niet? Wat is er nou? De, de, de uitslag is er niet. Maar ho hoezo is de uitslag er niet? Wel, de telmachine die hebben hem. De is een nek gekregen. Ja, ja, ik heb een nee, Wie nee, die nee, nee, nee, nee, ja. Sorry, het, ja, Alte kan Vince, nog even. Volgende week. Volgende week. Ja, ja. Nou, je hebt de hele week de tijd. Ja, deze week, de week doen we uh, nog nieuws van het koekje olifant. Ja. Oh, nou wij gaan uh, dat gekeken, allemaal. Uh, wat komt er nou? Uh, nieuws van het koekje olifant. De uh, nee, niet meer een uh, koekje uh, olifant. Er uh, uh, kwam de uh, laatste. er kwam de laatste en dan Jan, komt het toch weer. Jan Klerk uit Barlow is er geweest. Of Jan Klerk uit Barlow is er geweest. Nou, wat had hij? wat heeft hij om op het congres gemeld? Het verschil tussen een koekje en olifant. Nou, we zijn waanzinnig nieuwsgierig. Er komt er nog eentje op de een olifant is er maar in één smaak. Een olifant is er maar, is maar in één smaak. Ja, met voetjes heb je verschillen en met olifanten heb je nee. maar ineens maar. Dat is ook gesorteerd, Nou, dat krijgen, was ja. er weer. Ja, je kan die olifanten, kan je olifant, ja. Nou, we gaan uh, aansluiten. Uh, de afsluiting. Ik vond het een interessante uitzending. Ja, Jammer, ja, he. je hebt allerlei plannen. Ik denk, we gaan dit doen dat ja. Komt er een hele verkiezingsuitzending? Wie wordt de voorzitter van de meneer de Grootfat Club? Of wat daar iemand die geïnteresseerd is? Hij heeft er een blond blusser in mijn nek gegooid. Die oude graag nog heeft. Die heeft er een brandpunt blusser. Ja, Harry, rustig nou hè? Ja, ik is Ja, 4 en Ja 4. Apenstaatje, Ik zou zeggen, dit was het weer voor deze week. We weten weer heel prettig Wie weekend en zeggen graag. Hallo. De ding van mee mogelijk gemaakt door Piet van Gaal. Piet van Gaal heeft de lekkerste sandalen. Ik word daar gek van, hè?